12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Treinongeluk Frankrijk niet veroorzaakt door menselijke fout. Man vermoord in Veghel en bom A12 gecontroleerd tot ontploffing gebracht in Wassenaar. Steeds meer zon. Het is 18 tot 23 graden. Ook morgen eerst bewolkt en later op de dag meer zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Het treinongeluk bij Bretagne, ten zuiden van Parijs, is niet veroorzaakt door een menselijke fout. Heeft de Franse minister van Verkeer, Frederic Cuvier, vanochtend gezegd tegen de Franse nieuwszender RTL. Cuvier zegt dat de conducteur alles heeft gedaan om erger te voorkomen. Helemaal, de conducteur van de la a eu des réflexes absoluut extraordinair. Donc dus ça is pas een probleem humain. VRT-verslaggever Stef van der Weg in sint Bretagne uh, Stef, waarom is de verkeersminister ervan overtuigd... dat het geen menselijke fout was? Wel, Hij zegt dus uh, inderdaad dat de treinbestuurder een grote ramp heeft vermeden. Dus dat hij wel degelijk bij de zaak was, dat hij alert was, dat hij heeft uh, zien gebeuren dat er iets misging met zijn trein. Dat hij nog alarmsystemen in de werking heeft kunnen zetten en dat er daardoor een botsing met een andere trein die ook het uh, station ging binnenrijden, dat hij daardoor vermeden is. Dus met andere woorden, hij zegt uh, de treinbestuurder die was helemaal bij de zaak, die heeft zelfs nog alert gereageerd en nog een grotere ramp voorkomen. Goed werk van de machinist dus. Uh, en het onderzoek richt zich nu op het spoor. Uh, de wissel mogelijk. Ja, dat is een, een kruis dat hieraf sinds gisteravond circuleert. Want uh, de spoorwegen hier, dat, zijn, uh, een, dat is een erg druk bezette lijn. Die zou ook verouderd zijn, heb ik me laten vertellen. Nu wat blijkt, uh, de Franse spoorwegen gaan er op dit moment van uit. Dat er uh, ergens een los, een uh, liggend stuk metaal bij een wissel was. Dus de wissel waarover die trein is gereden. En vanaf het moment uh, waarop de wagon drie, vier en al de volgende zijn beginnen ontsporen. Dus dat is de piste die ze op dit moment bevonden. een fout, een probleem... Aan de en wat ook nog ingezegd gezegd is vanmorgen, dat is toch wel belangrijk, dus op dit moment gaan ze uit van zes doden, maar benadrukken ze dat is toch maar voorlopig, want we vrezen dat er nog wel eens mensen onder die verhakkelde wagons zouden kunnen liggen, dus het is wachten tot vanmiddag op een grote kraan die hier met de opruimingswerken begint, met de takeling. en dan kunnen we kijken of er eventueel nog slachtoffers onder die trein zouden liggen, waar ze, en dat hoor je dan tussen de regels, waar ze toch wel een klein beetje van uitgaan. En het aantal gewonden, is daar nog verandering in gekomen? Voorlopig is alles hetzelfde gebleven. Een half uur geleden heb ik hier nog een update gekregen. En daar spraken ze nog altijd van, van hetzelfde aantal. Dus nog altijd negen mensen in kritieke toestand. En een twintig, dertigstal gewonden. Dank u wel, VRT-verslaggever Stef van Eerdweg vanuit de Bretagne. En, en dan hoop ik even naar mijn volgende pagina te gaan. Ja, de muis doet het weer. In Veghel, in noord brabant is een dode man gevonden in een auto. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Er is door een uh, voorbijganger vanochtend rond half zeven een auto aangetroffen met een stoffelijk overschot. En uh, daarop uh, is het onderzoek gestart. Zijn wij uh, met de technische recherche te plaatsen gegaan. We hebben buurtonderzoek doen, getuigen horen en proberen te achterhalen ja, wat hij toe geleid heeft. Mogelijk is er een verband met de schietpartij op het kickboxschalen in Zijtaart, eind vorig jaar. De auto stond voor het huis van een van de ex-verdachten van die schietpartij. Of hij ook het slachtoffer is, kan de politie niet zeggen. Een voorbijganger vond het lichaam vanochtend, hoe de man is overleden is nog niet duidelijk. Buurbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat ze gisteravond laat schoten hebben gehoord. Vanochtend is een vliegtuigbom gecontroleerd tot ontploffing gebracht op het strand van Wassenaar. De Britse 500-ponder was eerder deze week bij graafwerkzaamheden aangetroffen in de buurt van Moerkapelle. Omdat daar gas- en kerosineleidingen in de grond zitten, waren er forse veiligheidsmaatregelen getroffen. Verslaggever Roel Pauw sprak met de burgemeester. Gert-Jan Kats, burgemeester van Zuidplas. Wat een gedoe hier op de vroege ochtend. Dat is waar, maar dit gedoe was wel nodig voor de veiligheid van onze inwoners. De snelweg is afgesloten, de spoorlijnen zijn afgesloten, de luchtruim is afgesloten. Dus alles is gedaan om te zorgen dat als het mis zou gaan, dat er niet al te grote schade zou zijn. En het laatste wat je wil is dat 70 jaar na dato toch nog iets gebeurt met die bom waar die oorspronkelijk voor bedoeld was. Wat we in vredestijd echt niet op zitten te wachten. De auto's rijden weer over de A12. Mensen mogen weer naar buiten. Het zijn veilig is gegeven, want hier ligt hij in de laadbak van een vrachtwagentje. Een Britse 500-ponder. Op zich uh, was de demontage als gewoonlijk. Uh, we waren ongeveer met uh, 15 minuten klaar. U heeft nu het gevaarlijkste onderdeel van die bom in uw handen? Ja, dit is een uh, bompistool. Dat is een uh, Engelse ontstekingsgedeelte. En het slagpijpje, wat uh, deel uitmaakt van de ontsteking van de bom.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 Hetzelfde wat er nu gaat gebeuren, maar dan in miniatuurversie. Oké, okay, en die stokjes die van de bom naar deze kant lopen, dat is het uh, draadje. Ja, het draadje. En dan ga je zo meteen hier op een knop drukken. Ja, maar ik denk dat die niet oploft. De bom is opgetild van het strand, ligt nu in de bak van de graafmachine en rijdt in de richting van het gat dat gegraven is. Marien, maar één kopje voor jou. Wat? De hij uh, komt ongeveer op uh, 2,5 meter diepte. Dan wordt het gat afgedekt. Daar komt uh, zand overheen. En we hebben een, uh, een drukuitlaat gemaakt, zo noemen wij dat. Waarin hij uh, zijn uitwerking richting de zee uh, kan laten gaan. En dan ligt de bom op zijn plek. En wordt iedereen gesommeerd weg te wezen. Tot de blauwe vullenbak. Hoeveel meter is dat? Uh, ongeveer 300. Uh, ongeveer. En net na half tien wordt de bom tot ontploffing gebracht. Een fontein van zand die verandert in een stofwolk die verwaait in de richting van de duinen. Zo, dat is een flink gat. Ja, dat is een, een flink gat uh, op het strand. Dus als er nog mensen hier uh, aan zee willen liggen in een behoorlijke kuil, dan, uh, dan kan dat. Ah, ik weet wel mensen die uh, van kuilen houden. Ja, ik ken ze ook wel, uh, maar daar doe ik verder geen uitspraak over. Een ja, verslag van Roel Pauw. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Het toezicht van de Nederlandse bank op kleine kredietunies moet worden versoepeld. Dat schrijft het CDA-kamerlid van Heijem in een initiatiefnota. In een kredietunie werken bedrijven per sector of regio samen. Stoppen geld in een pot en kunnen zo leningen verstrekken aan een ondernemer. In Nederland komen zulke unies bijna niet voor. En dat komt volgens het CDA door de ingewikkelde regels om er een op te richten. In tijden van crisis zijn kredietunies volgens Van Heijem noodzakelijk. Het is een groot probleem voor ondernemers om geld te vinden. Banken geven het eigenlijk niet meer, zegt hij. De verklaring omtrent het gedrag wordt voor veel vrijwilligers gratis. Mensen die met minderjarigen of met verstandelijk gehandicapten werken... krijgen de verklaring vanaf volgend jaar vergoed, schrijven de staatssecretarissen Steven en Van Rijn. Met de verklaring kan een sollicitant aantonen dat zijn gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor zijn nieuwe werk. Nu kost het nog bijna 25 euro om de verklaring aan te vragen. Vrijwilligersorganisaties betalen die kosten voor hun mensen. Voor veel van de sport- en hobbyclubs is dat een grote kostenpost. Het gaat soms om duizenden vrijwilligers en dus wordt de verklaring niet altijd aangevraagd. Mensen die onthullingen doen over het schenden van mensenrechten... zoals het recht op privacy, hebben recht op bescherming. Dat zegt de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN... naar aanleiding van de zaak Edward Snowden. Snowden onthulde dat de VS op grote schaal... telecommunicatie van burgers in de gaten houdt. Snowden zit op dit moment nog steeds vast... in de transitzone van een luchthaven in Moskou. Hij wil naar Zuid-Amerika, maar de reis daarheen is lastig... omdat de VS op hem loert. Inmiddels heeft Snowden tijdelijk asiel aangevraagd in Rusland. In Pamplona zijn vier mensen zwaar gewond geraakt bij het jaarlijkse stierenrennen. De waaghalzen struikelden bij de ingang van de stierenarena. Op beelden is te zien hoe de dieren daarna de menigte inrennen. Er vielen tientallen lichtgewonden. Bij dus het stierenrennen werden vanochtend ook twee mensen gespietst. Een man kreeg een stierenhoorn in zijn bil. En een ander in zijn oksel. Ze zijn allebei geopereerd. Jaarlijkse stierenrennen in Pamplona is een feest voor duizenden waaghalsen uit de hele wereld. Ieder jaar zijn er honderden gewonden. De meeste van hen komen er met schrammen en blauwe plekken vanaf. Sport. De Tour is vandaag neergestreken in Lyon. Daar ligt de finish van de 14e etappe. Gio Lippes, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, hier in Nederland wordt natuurlijk volop nog gepraat over de etappe van gisteren. Legendarisch, dat zal het... Eh... Doen wij ook, hoor. Ja, ik wou dan zeggen, ja. de Depart niet anders zijn, nee. Nee, dat is in De Depart niet anders, is hier aan de finish niet anders. Iedereen eh, komt ook even buurten van... jongens, wat is dat met die twee Nederlanders van jullie? Hoe kan het dat zij zo attent rijden, dat zij zo goed rijden... en dat we ineens een compleet andere eh, ja, Nederlandse topploeg zien... dan dat we de afgelopen jaren hebben gezien? Dus er wordt echt heel veel over gepraat, over die eh, sensationele etappe van gisteren. Ja, en dan denkt iedereen ook een beetje aan... Rabobank natuurlijk, de voormalige sponsor, op het verkeerde moment eruit gestapt. Ja, er was natuurlijk al veel kritiek natuurlijk, op het moment waarop Rabobank uit het wielrennen stapte. Eigenlijk op het moment, ja, het slechtste moment denkbaar, op het moment dat het wielrennen echt in de problemen zat. Dan moet je denk ik juist zo'n ploeg blijven steunen, maar dat is een persoonlijke mening. Dat, dat doen ze wel ze financieel niet. natuurlijk. Hè? Ja, maar goed, dat is gewoon het afhandelen van contracten. En natuurlijk, laten we zeggen, een bank probeert dan wel zo net, netjes mogelijk dat soort zaken af te handelen... Maar maar laten we zeggen, het was natuurlijk wel een, een heel duidelijk signaal in de richting van het wielrennen. Van oké, okay, we gaan er nu uit en we laten jullie verder in de steek. Yeah. En dan komt er dus een nieuwe sponsor. Nou, eerst heeft natuurlijk uh, Blanco als, als sponsorloze ploeg met geld van Rabobank nog keurig rondgereden. En dan merk je toch een verandering in die ploeg. Uh, de ploeg die al, waar altijd toch een beetje werd verweten van uh, dat ze achterover leunde, Dat ze te veel afwachten. Dat ze het eigenlijk te goed hadden uh, met de steun, met de pempering vanuit uh, de bank. Dan merk je ineens dat die ploeg uh, gaat knokken. Dat ze als een bijna een vriendenploeg gaan, gaan optreden. Ja, en dat resultaat, dat zie je nu in deze tour. En laten we gewoon eerlijk zijn, die nieuwe sponsor Belkin... dat Amerikaanse bedrijf, heeft gewoon ontzettend veel geluk gehad natuurlijk... met het moment waarop zij zijn ingestapt vlak voor deze tour. Want ze vallen letterlijk met de neus in de boter. Ja, hebben zij ook al gereageerd uh, hoe blij ze zijn met dit resultaat? Bijvoorbeeld, van nou, gisteren? ja, als kinderen zo blij, ze weten niet wat ze overkomt. Dat is ook wel logisch, omdat ze natuurlijk nooit in het wielrennen hebben gezeten. En uh, de grote baas van die ploeg ja, die, die, die liep hier ook af en toe rond... met een, uh, met een gezicht van... Want wat gebeurt hier allemaal? Hoe groot is dit allemaal? Is dat wel een wielerliefhebber? We? Of, of, of nee, het, helemaal, helemaal niet. Okay, van de oorsprong yeah. helemaal niet. Het zijn mensen die, die nou, om zakelijke reden in het uh, wielrennen zijn gestopt. Natuurlijk wel een kantoor in Nederland, in de buurt van Schiphol. En daar hebben ze de Amerikanen attent gemaakt op uh, ja, deze ploeg die sponsorloos rondreed. Uh, en uh, ja, het is een uh, gouden greep gebleken. En op dit moment uh, ja, plukken ze daar toch wel de vruchten van. Want de manier waarop uh, met name Mollema en met die hele ploeg gewoon rijdt... ze maken echt een ijzersterke indruk. En tuurlijk, uh, uh, Vroom, Christopher Froome is waarschijnlijk de beste wielrenner in het peloton van dit moment. De beste klimmer, de beste tijdrijder. Maar uh, om de beste ploeg, nou, dan wil ik nog wel eens wat uh, kijken wie er nog beter zijn dan Belkin op dit moment. Want uh, wat er gisteren uh, gedaan werd, samen met, uh, met Omega, hè, de ploeg van uh, Cavendish. En natuurlijk met de ploeg van Alberto Contador, ja, dat was bijna ongekend. De, dan de etappe van vandaag. En uh, op papier één voor de avonturiers. Laten we dan even een andere Nederlandse ploeg pakken, die nog uh, wat minder succes heeft. Uh, van daar zit natuurlijk Johnny Hogeland. Misschien wat voor vandaag. Je zou het ze gunnen dat het eindelijk eens een keer gaat lukken. Want laten we eerlijk zijn. Die ploeg komt er toch het, ja, de kaitst van af van alle Nederlandse ploegen. Natuurlijk Argo Shimano. Hè, die kleinste Nederlandse profploeg. Die enorm veel succes heeft gehad in deze tour. Met die drie etappen zegers van Marcel Kittel. Belkin die gewoon enorm veel succes heeft. Met de successen van Tendam en uh, Mollema. Ja, Dan blijft Van Kansolij een beetje achter. Ze zitten wel iedere dag in de ontsnapping. Maar als er één dag is waarvan en je op papier zou zeggen dat het loont om in een ontsnapping te zitten... dan is het de dag van vandaag, want ze krijgen zeven klimmetjes uh, voor de kiezen... waarvan drie uh, ja, toch wel in de slotkilometers van uh, deze etappe. En dat betekent dat een groep echt kansen heeft. Alleen één ding, alles wat voorspelbaar leek deze Tour... Ja. is uiteindelijk onvoorspelbaar gebleken. Dus uh, durft er absoluut geen weddenschappen meer op af te sluiten. We gaan gewoon luisteren. Dankjewel, Gio Lippens. Deze verkeersinformatie in Den Haag bij de ANWB, John Bakker... Met uh, één file en die staat op taal 2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. tussen knooppunt en knooppunt De Hocht 3 kilometer. Hoofdpunt uit het nieuws, treinongeluk Frankrijk. Niet veroorzaakt door menselijke fout. Man vermoord in Vechol en bom A12. Gecontroleerd tot ontploffing gebracht in Wassenaar. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos.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 Beleef het uitzicht vanaf de Dom in Utrecht. De tribune van de Amsterdam Arena en de vuurtoren op Texel. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. En meer werd het. Een nummer 1 hit, goud, dubbel platina. Mijn single was overal te horen. Op tv, radio, in de kroeg. Natuurlijk ontvang ik daar een vergoeding voor. Dat regelt Sena. Voor mij en voor 15.000 andere artiesten en producenten. Wordt jouw muziek net als die van Sandra van Nieuwland ook gedraaid? Check of jij recht hebt op een vergoeding. Ga naar sena.nl. Cena regelt de rechten. Al 20 jaar. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 Een hele goede middag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Nooit eerder waren er zoveel werklozen als nu. Uitkeringsinstantie UWV kampt dit jaar met een tekort van meer dan 5 miljard euro, werd gisteren bekend. En dat tekort wordt vooral veroorzaakt door de snelle stijging van het aantal WW-uitkeringen. Zo'n uitkering wordt meestal geregeld via de computer, via de website van het UWV... Maar het UWV bestaat niet alleen digitaal. Het bestaat ook echt. Met echte gebouwen en echte mensen die daar werken. In Hoogveen en in Emmen bijvoorbeeld. Gerard Leenders, binnenkort zelf werkloos radiomaker... mocht daar een paar weken rondneuzen. Luister naar zijn verslag over het UWV in tijden van crisis. Gerard Leenders is er. Ja. Goedendag, Hey Geert Ga zitten Gerard Ik heb slecht nieuws voor je uh, Door de bezuinigingen van Rutte 1 Moet de VPRO je boventallig verklaren En daarom hebben we met ingang van 1 januari Ontslag voor je aangevraagd En er is geen passende arbeid voor je Een maand geleden krijgt Argos-redacteur Gerard Leenders deze mededeling te horen tijdens een ontslaggesprek. In het kader van de bezuinigingen bij de omroepen moeten hij en meer dan 80 andere medewerkers van de VPRO vertrekken. Het is slechts een klein voorbeeld van de toenemende werkloosheid in Nederland. Het is crisis in de polder die Nederland heet. Weg 40 banen. 9000 nieuwe werklozen kwamen erbij in de maand mei. De werkloosheid stijgde de afgelopen maand flink. 659.000 mensen. Kinderopvang Hoge Veen moet tientallen banen schrappen. 12.000 tot 18.000 banen. IRG schrapt 2400 extra banen. 8.000 geschrapt. 4.000 banen. Collectief ontslag voor 800 thuishulp. gaat om zo'n 600 mensen. Schrapt 250 banen. Nou, waar ik langzamerhand genoeg van heb, is dat gezonder. Het aantal werkzoekenden is nog nooit zo hoog geweest. Het zal in 2014 oplopen tot boven de 700.000. Een aantal dat tot 2018 nauwelijks zal afnemen, zo is de verwachting. Een groot deel van die werkzoekenden is aangewezen op het UWV... het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Daar werken bijna 20.000 mensen, verdeeld over 40 regionale centra. Het UWV regelt de uitkeringen voor verschillende verzekeringen... zoals de WHO, de WAJong en de ziektewet. Er zijn 1,2 miljoen klanten. En bijna 400.000 daarvan hebben een werkloosheidsuitkering. Het UWV heeft een missie, zo lezen we op de website. Het is onze missie om verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. We stimuleren en ondersteunen onze klanten... om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden... Hoe proberen de medewerkers dat UWV-doel te bereiken? Wat hebben ze de werkzoekenden te bieden in deze tijden van crisis? Argos mocht enkele weken meelopen op de UWV-werkvloer in Emmen en Hogeveen. De regio met een van de hoogste werkloosheidscijfers van ons land. Goed. Nou, welkom allemaal op het UWV-werkbedrijf. Uh, UWV uh, mijn naam is Irene Weekamp en ik ga zo uh, de presentatie even aan u geven... En uh, als UWV vinden we het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van uh, uw rechten, maar ook uw plichten. En daar willen we dan nu even wat extra aandacht aan besteden. Het is dinsdagmiddag twee uur. Locatie Werkplein Hogeveen. Een nieuw gebouw midden in de stad. In dat gebouw is naast de gemeentelijke afdeling Sociale Zaken ook het UWV werkbedrijf gevestigd. Dat is de afdeling van het UWV die mensen begeleidt naar een baan. In een licht lokaal, op de eerste verdieping, tafels opgesteld in carrévorm... krijgen twaalf nieuwe werkzoekende mannen en vrouwen voorlichting. U zit in de e-dienstverlening, de digitale dienstverlening. Dat wil zeggen dat wij alleen digitaal contact met elkaar hebben... of eventueel telefonisch. Um, en de contacten verlopen via de werkmap. Wat voor ons als UWV belangrijk is, belangrijk is zijn de uh, taken, de berichten en de documenten. Dat is voor ons heel belangrijk, want daarin kunnen uw sollicitatieactiviteiten uh, worden vermeld. En u moeten daar eigenlijk ook worden vermeld, want u heeft een sollicitatieverplichting als ww ontvangt van minimaal vier sollicitaties per vier weken. De controle van de sollicitatieactiviteit, ja goed, die vindt door ons gewoon plaats. Dus zorg dat de voldoende sollicitaties uh, vermeld staan. Gebeurt dit niet, zien we dit niet, het kan het consequenties voor uw uitkering hebben. Dus is het is gewoon belangrijk uh, dat, wij, dat u ons op de hoogte houdt. De werkzoekende is officieel niet verplicht om deze bijeenkomst bij te wonen... maar het wordt wel dringend aangeraden. Ze krijgen een half uur uitleg over het rijlen en zeilen van het UWV. Zijn er tot slot vragen overgebleven? Daarna gaan ze speeddaten. Nou, beneden zitten de, de uitzendbureaus, als het goed is, ondertussen uh, klaar voor u. Uh, het is de bedoeling dat u met minimaal twee uitzendbureaus even contact hebt... Maar... Mogelijk met, uh, met alle vijf. Als het goed is, zitten er vijf uitzendbureaus. He, het zijn korte gesprekjes. Even een kennis maken. Laat uw cv even zien. He, dan kunnen ze kijken of ze iets voor u kunnen doen. En zo ja, dan maken ze een vervolgafspraak met u. Ja? Ja, dan wou ik het hiermee afsluiten. En u bedanken voor uh, uw aanwezigheid en aandacht. Mag ik u een vraag stellen? Ja, graag u heeft net zitten luisteren, een half uur, naar de mevrouw. Ja. Uh, wist u dit allemaal? Wist ik allemaal al. Waarom bent u dan hier? Uh, ik kreeg een uitnodiging via de mail. En het is dus verplicht om hier te komen. Maar voor mij was al alles luid en duidelijk. Wat stond er dan in de uitnodigingsbrief? Ja, ik weet het ja echt. graag. Um, kunt u niet aanwezig zijn of heeft u nog vragen? Stuur dan een bericht naar Werkcoach via werkmap. Lukt het niet, bel dan. Werkplein... Nou, met de telefoonnummer erbij. Ja. Dus het kwam mij uh, over van... nou, uh, Dit hoort bij je ww uitkering ja. Ja. Het is een beetje een verplichte bijeenkomst. Ja. Maar het staat er niet echt in, hè? Nee, maar zo, ja, als je van deze bedrijf iets krijgt... dan denk je, nou, moet maar weer. Ja. En uh, we gaan maar. We gaan de trap af en lopen naar een hoek van de ruime hal op de begane grond. In een kleine, aparte ruimte staan vijf tafeltjes. Achter vier daarvan zitten de mensen van de regionale uitzendbureaus. Eentje is er niet op komende dagen. Op elk tafeltje staat een bordje met de naam van het uitzendbureau. Joost Bolter loopt er naartoe. Hij is eind twintig. Beroep: designer. Hallo. Dat is Bolter. Niels Stegen. Op zoek naar een leuke baan. Op zoek naar een leuke baan. Ah, kijk. Daar heb je een gere. Ik ben slechts uh, twee weken nu in de WW. Dus ja. ik heb uh, mijn portfolio in orde gemaakt. En uh, vorige week kreeg ik hiervan uh, de speed date uitnodiging. Dus ik denk, ik wacht eerst dat af. Kijken wat nou precies alle sollicitatieactiviteiten zijn. Waar hij moet voldoen. En uh, ik denk, laat maar heen gaan. En dan gaan we daarna wel kijken hoe of wat. Nou ja goed, momenteel inderdaad als designer. Ja, wij hebben momenteel ook geen, uh, geen open vacature. Hè. Het is inderdaad gewoon, uh, ja. Alle branches is gewoon uh, lastig. Ja. Dus even kijken of, of er mogelijkheden zijn. Ik zou dus even wat een en ander polsen. Ook in de omgeving, in de designwereld, met een jonge vent. Dus, uh... Komt uiteindelijk vastgoed? Ja. ja Oké, okay, dankjewel. Ja. Nu heeft u geen baan voor deze uh, jongeman? Nee. Even lopen ik, niet waarschijnlijk. Het is frustrerend inderdaad voor de jongens dat, ze inderdaad, uh, ja, dat wij nu momenteel niks hebben... en dat niemand dat heeft. Maar goed, hoe, vaker je, hoe meer je je cv bij andere uh, onder de aandacht brengt... Ja, hoe toch je kans vergroot wordt op een, uh, op een baan. Doen jullie dat in samenwerking met de ja, wij doen dat inderdaad in samenwerking met het UWV. We hebben ook heel veel contact met het werkplein. En ja, zodoende proberen we toch inderdaad de vele werkzoekenden toch aan de baan te helpen. Organisator van dit soort bijeenkomsten is Greetje Schuiden. Ze werkt al jaren bij het UWV. Zij is een van de acht werkcoaches in Hogeveen. Een werkcoach is de contactpersoon voor de werkzoekenden. Hij of zij kan via de computer vragen beantwoorden maar kan ook controleren of de klant wel al zijn verplichtingen nakomt. Um, ik heb net een aantal mensen gesproken die bij de bijeenkomst waren. Een aantal daarvan uh, zei van ik heb, ja ik heb er niet zoveel aan gehad, want ik wist het eigenlijk al. Uh, het staat ook allemaal op de site. Ja, klopt. Maar ja, je moest erheen. Ja, ja. Het is niet verplicht, maar goed, ze worden wel uitgenodigd. En uh, we vragen ook om af te melden als ze niet komen. Dat vind ik mm -hmm. ook een normale actie trouwens. Mm -hmm. En uh, als het zover komt dat iedereen al zijn, uh, alles leest... en op de hoogte is van alles wat hij moet en uh, kan... Mm. Ja, dan zou het niet meer erbij zijn. Maar het blijkt wel dat er toch nog wel een hele grote groep is die dat niet weet. Of althans, achteraf zegt... oh, maar ik wist niet hoor dat je moest solliciteren. Of oh, ik wist niet dat je dat ook op moest schrijven. Dat is, dat is het ook, de achterliggende gedachte bij zo'n bijeenkomst? Van, hé, hey, we hebben ze geïnformeerd, dus ze kunnen er vanaf weten? Ja. Ja, absoluut. Als je op het moment dat je gaat handhaven... en gaat zeggen van, goh, u heeft niet voldaan aan uw sollicitatieplicht... en iemand zegt, of je kunt het niet aantonen via je systemen... of, ja, ik wist dat niet, dan kun je daar natuurlijk niet op handhaven. Dan kun Je geen maatregelen opleggen. Op het moment dat je weet van, nou, u bent hier geweest, wij hebben u dat verteld, u kan dat weten... dan, kun je dan kunnen ze daar niet meer op terugvallen en zeggen van, ik wist het niet. Ik ben uh, Gerrit Terpstra uit Westerbork en ik ben uh, sinds vorig jaar 21 december werkloos uh, geraakt door een faillissement van een transportbedrijf. En dan kom je te maken met het UWV, moet je zelf aanmelden. Als uh, zijnde uh, ontslagen zie ik uh, werkloos, dat werk moet zoeken. Gerrit Terpstra is vrachtwagenchauffeur. Een slanke, gespierde man, kalend, bril en een flinke snor. Hij rookt zware check. Vlak voor kerst krijgt Gerrit te horen dat hij samen met twintig andere collega's met onmiddellijke ingang is ontslagen. Hij moet zich digitaal inschrijven om een uitkering te krijgen. In zijn huiskamer nemen we plaats achter de computer. Je gaat op een gegeven moment moet je, je eerst uh, aanmelden. En dan staat hier welkom bij UWV en werkbedrijven en werk.nl en dienstverleiding. Dan denk ik ook, ja, waar moet ik naartoe? Maar dan staat hier ook, ik vraag een WW-uitkering aan. Ja, nou bleek dat ik daar helemaal, helemaal niet naartoe moest. Want je moet dus uw werkbedrijf... UWV-werkbedrijf. Dan moet je, staat hier rechtsboven, inloggen met een digi-D. Ja. Heb ik eerst nog een digi-D aan moeten vragen? Maar dat wist u niet, had u niet. Heb ik niet, wist ik ook niet. Nou, eigenlijk heb ik hebt, je inloggen. Als Gerrit eenmaal is ingelogd, kan hij vragen stellen aan zijn werkcoach Greetje Schuiling. Ik denk wel dat zoals het nu gaat via internet en, en de e-coaching, dat dat voor een hele grote groep mensen prima past. Ja. En dat mensen dat ook wel uh, heel plezierig vinden. Ik, ik heb de hele tijd meegemaakt. In het begin denk je van nou, ik weet niet of dit ooit goed gaat komen of mensen dat allemaal wel... wel wel kunnen en doen. Maar je ziet ook dat mensen weer heel flexibel zijn... en dat ze het ook heel snel weer oppakken... en dat ze ook weer heel, heel snel hun eigen weg daarin vinden. En toch hoor je van verschillende kanten, de klacht. Ja, uh, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nee, kijk, wij hebben ooit, ik, ik heb ooit voor dit werk gekozen... om de klanten één uh, op één, face to face te begeleiden. En ja, de maatschappij verandert en alles verandert. En dat begrijp ik ook wel. En dat gepemperen wat er altijd was, alles voor te regelen... Daar ben ik ook geen voorstander van. Je hebt wel je eigen verantwoordelijkheden en je eigen uh, keuzes daarin. Alleen, mm -hmm. er is een groep die, die het niet kan. Terug naar de huiskamer van Gerrit Terpstra. Het gaat allemaal digitaal. Wat vindt u daarvan? Uh, als je het door hebt... wat tenminste bij mij uh, vrij lang geduurd heeft... heb ik daar niet zoveel problemen mee. Alleen het feit, als je wat te vragen hebt... Het zij over je inkomen, het zij over, uh, nou noem maar op, moet je bellen. Maar dan staat hier mijn werkcoach, nou die kan ik wel bellen, maar dat heeft totaal geen nut. Hier staat mijn werkcoaches greetjes Schuiling. Ja, en die heb ik, uh, die mevrouw heb ik nog nooit voor het telefoon gehad. Ondanks dat ik hier het nummer heb. Mm -hmm. Maar dan krijg je gewoon het UWV. En dan zeggen ze gewoon van, uh, sorry meneer, maar. Uh, Stel uw vraag maar digitaal en uh, dan krijgt u vanzelf antwoord En dan denk ik van ja, je hebt daarvoor ook wel eens vragen... en dat, dat mensen je graag verder willen helpen. Maar dat, uh, dat is uh, niet meer van deze tijd schijnbaar. Voor vragen aan het UWV kan de werkzoekende telefonisch terecht bij de werkcoach. Zo staat er in de brief. Wat de beller niet weet, is dat hij automatisch wordt doorgeschakeld... naar een ander onderdeel van het bedrijf, UWV-klantencontact. En dat is een callcenter. Nou, waar kan ik ermee van dienst zijn? Ogenblik ga ik het voor u nakijken. Ik u wilt weten of de bij ons binnengekomen is. keer bij uw vraag voldoende beantwoord. Dan wens ik een fijne dag vandaag. Een fragment uit een voorlichtingsfilmpje van het UWV. Klantencontact heeft drie callcentra om de meer dan 7 miljoen telefoontjes per jaar te verwerken. Eén van die callcentra staat in Groningen, gevestigd in een groot, modern bakstenen gebouw. Daar werken 340 klantadviseurs. Zij zijn de vraagbaak van het UWV. Belt bijvoorbeeld werkzoekende Gerrit Terpstra met het UWV in Hogeveen... dan komt hij automatisch bij de klantadviseur in Groningen terecht. Vestigingsmanager van het callcentrum is Han van der Wijk. Iedereen die met UWV belt, wordt uh, hier uh, te woord gestaan en uh, krijgt in 87% van de gevallen direct uh, het antwoord op zijn vraag. Maar die weet niet wie ik ben. Hij heeft, uh, als u een dossier bij ons heeft, heeft hij al zijn gegevens op het scherm staan op het moment dat u belt ja. en dat u wat doorverbonden heeft. En is het niet zo wat ik soms wel eens hoor. Het, het is ontzettend onpersoonlijk hierdoor geworden. De hele maatschappij is wat aan het veranderen. Het is niet meer zo dat er, dat er mensen achter een bureau zitten die zitten te wachten tot, tot iemand binnenkomt. En het gaat er niet om van of u persoonlijk beantwoord wordt, denk ik, op, de, op een gegeven moment. Het gaat erom of u, of u de juiste inlichting krijgt, of u het juiste antwoord krijgt. Dat is het belangrijkste. En ja, dat het persoonlijk contact uh, daarmee verloren is. dat we niet weten of u krullen heeft of, uh, of misschien uh, een kaal hoofd heeft, hè, zal ik maar zeggen. Dat is, dat, is, dat is misschien jammer, maar dat voegt in feite aan de, aan de, aan de, aan de gevraagde informatie weinig toe. Mm -hmm. En we zijn ervan overtuigd dat je op deze manier mensen veel en veel beter te woord kunt staan. En veel en veel uh, efficiënter kunt helpen, ook in hun belang, dan 20, 30 jaar geleden. Oh. Met de lift gaan we naar de tweede etage. Waar in een grote ruimte ongeveer 60 klantadviseurs... in afgescheiden hokjes, vragenstellers te woord staan. Ze hebben allemaal specialisme, zogeheten skills. De een weet alles van de ziektewet, de ander alles over de werkloosheidswet. We mogen meeluisteren. Goedemorgen, UWV. U spreekt met Angela Sibinelle. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ja, dat klopt. Nee, ik begrijp ook niet waarom dat het op dit uh, ja, toch is doorgevoerd. En Ik denk dat het een miscommunicatie is, maar ik laat u sowieso even terugbellen en dan krijgt u het antwoord van mijn collega. Uit efficiency-overwegingen mag de duur van een ja, gesprek, een plus de afhandeling dag, ja. daarvan, gemiddeld niet langer duren dan 300 seconden. Hoe lang, hoe lang uh, duren de telefoontjes meestal? Um, telefoontjes uh, variëren van een, uh, een kort gesprek, bijvoorbeeld over de betaling, wanneer krijg ik de betaling, dat kan uh, variëren van een minuut. En uh, ja, bij uh, de wat ingewikkelde telefoontjes wat uh, uitgezocht moet worden... Uh, kan het ook uh, soms wel eens acht minuten zijn. Mm -hmm. En uh, daar neem je dan ook de tijd voor, voor die klanten. Om het zo goed mogelijk uh, uit te zoeken. Kijk, je moet ook een gesprek niet te lang maken, onnodig lang maken. Dat is nergens voor nodig. En uh, voor de gesprekken staat ook wel een maximale tijd voor, voor de klantadviseurs... En dat uh, wordt ook bijgehouden uh, uh, op mijn persoonlijke scorecard. Die krijgen we wekelijks. En gemiddeld genomen zit ik uh, vrij uh, onder de norm. We proberen uh, kort duidelijk te zijn naar de klant. Zo goed mogelijk antwoord te geven. Dus niet uh, het gesprek langer maken als het niet nodig is. Heeft de klant uh, wat meer tijd nodig in verband met de vervelende situatie dat de klant zit. Dan neem ik daar de tijd voor en dat compenseer dan weer met de andere gesprekken. Nu gaan we weer een deur binnen. We gaan hier de kamer binnen waar de planning zit. Hier worden de roosters gemaakt voor alle klantadviseurs hier in Roningen. En wordt ook de dagsturing gedaan. En Arno Boeienk is onze dagstuurder. Dat is de meneer die daar zit. Ja. En die, die kan er meer over vertellen. Dagstuurder, dan ga ik aan hem vragen wat het is. In een achterafkamer van 5 bij 6 meter, op dezelfde etage waar de klantadviseurs zitten... waan je je plots in een verkeerstoren. Bureaus zijn volgebouwd met computerschermen... waar cijfers en grafieken overheen flitsen. En drie mannen turen constant naar die schermen. Arnold Boeienk. Dagsturen, dat wil zeggen dat wij uh, in dit bedrijf sturen op de telefonie... en op het personeel, dus in de gaten houden... dat uh, de binnenkomende telefoontjes goed uh, doorgeleid worden... dat het actie ondernomen wordt bij drukte en ook bij rust. En dat we zorgen dat het... Uh, personeel zo goed mogelijk het rooster volgt. De controlekamer volgt de hoeveelheid telefoontjes die landelijk door de klantadviseurs worden behandeld. 343 klantadviseurs bellen voor de WW. De gemiddelde wachttijd van de klant, nou je ziet dat is, is laag op de WW op het ogenblik 1 seconde. De mm -hmm. klant heeft het uh, waarschijnlijk helemaal naar zijn zin. Die belt en krijgt gelijk iemand aan de lijn. Ja. Wat weer resulteert in servicelevels van op WW 100% en werkbedrijf 100%. De servicelevels zijn te hoog. Wij sturen op een servicelevel van rond 80%. Mm -hmm. En dit is voor de klant heel fijn, maar voor het UWV eigenlijk wat te duur. Dus eigenlijk zit er wat te veel personeel op dit moment. moet voor ons ook uit kunnen. Naast de controle op de hoeveelheid telefoontjes, de wijze waarop die worden verwerkt... en de controle op de tijdsduur, is er ook nog een apart scherm... waarop het personeel in de gaten wordt gehouden. Hier zien we het, het, het personeel, hier kunnen we mm. zien de, de klantadviseurs en welke status ze op dit moment aangenomen hebben. Nou, ja. u ziet dat er een heleboel met onbetaalde pauzes zijn, Dat zijn de lunches. We hebben hier de onderbrekingen, dat is niet ingepland in het rooster, maar als iemand even naar de wc wil of even een kop koffie tussendoor. En we hebben hier het blauwe gedeelte, dat zijn de pauzes van een kwartier. En u kunt zien dat als iemand over dat kwartier heen komt, dat de tekst wat dikker wordt mm -hmm. en dat we dat wat... Beter in de gaten gehouden, want er kan iets aan de hand zijn waardoor de klantadviseur nog niet terug is op zijn plek. Het klinkt wel Big Brother-achtig. Het klinkt Big Brother-achtig, maar het is het niet. De klantadviseurs merken niet dat wij hier zitten. Maar jullie zitten er wel, en dat, we is, er dat wel. is Big Brother. En uh, u kunt het noemen als Big Brother, maar dat is het niet. We zitten niet de hele dag maar te kijken: van doen ze het wel goed of doen ze het niet goed? En uiteindelijk is dat ook de verantwoording van de teammanager en niet van ons. Wij geven puur signalen af daar waar nodig en je moet wel op een bepaalde manier gaan werken... wil je je klanten goed te woord kunnen staan en goed kunnen helpen. Ja. De overheid wil graag dat alles voor de klant... nou, op deze manier, door deze manier van werken... kunnen wij zoveel mogelijk doen voor de klant. Mm -hmm. Efficiëntie. Efficiëntie, ja. ja. ja. En daar draait het om uiteindelijk? Daar draait het wel om, ja, ja zeker. zeker. Maar wel op een menselijke manier, ja. Goed, goedemorgen, goedemorgen. Dit is uh, even een van de weinige keren dat we go-to-info hebben uh, met een microfoon erbij. We, kijken, we hebben nog nooit zo'n sterke stijging van de werkloosheid in december gehad. Uh, we waren ook van uh, onderaan tot topper van de werkloosheid uh, in Emmen uh, eind vorig jaar. We maken nu een gigantische keldering en we, zijn tot, uh, de in... we hebben dat overzicht gekregen. We zijn van één naar de derde of vierde plaats gezakt. En dat zal donderdag weer besproken worden of er nog... Er zit nieuwe taakstellingen voor dit jaar. En morgen Hogeveen uh, heb ik de kick-off voor de verhuizing van Hogeveen. We zijn weer terug bij het UWV in de regio Drenthe. Dit keer bij het werkplein in Emmen. In de grote vergaderzaal houdt de regiomanager voor Drenthe, Gerrit van der Veen... zijn twee wekelijkse praatje voor het voltallige personeel het zogeheten go-to-info. Het is half negen in de ochtend. De stemming is opgewekt. In de zaal zitten zo'n veertig personeelsleden. Zij horen dat er binnenkort, vanwege de bezuinigingen bij het UEV een aantal mensen boventallig worden. Dat de verhuizing van de vestiging Hogeveen naar Emmen... eind van dit jaar een feit wordt. En dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd voor werkzoekenden... om te gaan werken in Duitsland. Ook worden er resultaten van de verschillende teams besproken. Namens het team werkzoekenden dienstverlening... dat zich onder andere met 55-plussers bezighoudt... krijgt werkcoach Albert Zanting het woord. We hadden al eens uh, een keer aangegeven dat wij geturfd hadden... dat er heel veel uitstroom was 55-plus. Nou als de turven niet helemaal... Uh... Niet helemaal correct, want we zijn erachter gekomen dat mensen een streepje zetten op het moment dat er een bericht kwam dat iemand aan het werk ging. Als ze dan een bericht kregen dat iemand definitief aan het werk was gegaan, werd er af en toe weer een streepje gezet. Dus ik heb maar eens een uitdraai gemaakt. Uh, resultaten vallen 100% mee, want tot en met week 19 uh, 137 mensen 55 plus uitgestroomd. En wat ik heel bijzonder vond is dat uh, er 13 55 plus'ers uh, weer aan het werk zijn gegaan die langer dan twee jaar werkloos waren. Ja, helemaal goed. Oké, okay. Andere zaken? Dan houden we het hier op, jongens. Goeie werkdag. Ja. Bij het UWV in Drenthe krijgen de 55-plussers samen met de jongeren bijzondere aandacht. Voor de reintegratie van deze groepen is in het sociaal akkoord tussen het kabinet en de sociale partners 117 miljoen euro uitgetrokken. Voor de 55-plussers worden onder andere cursussen gegeven... hoe om te gaan met de digitale werkmap. En er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd... waarin de oudere werkzoekenden in kleine groepjes elkaar ondersteunen... en leren hoe ze zich beter kunnen presenteren. En dan zijn er nog de speciale 55-plus voorlichtingsbijeenkomsten. Nou, welkom op de voorlichting van 55-plus. Ik ben Harmian, Harmian Monder. Um... Wat komt er al te sprake, zijn de werkwijzen van het team en rechten en plichten vooral. Het is zo dat uh, vanuit uh, de regering wordt gezegd van uh, je moet uh, behoorlijk gaan handhaven. Handhaven wil zeggen controles uitoefenen. Controles uitoefenen doen we met name op sollicitatieactiviteiten. Waarom hamer ik daar nou even op? Uh, het is eigenlijk te om te voorkomen van, uh, om jezelf in de nesten te werken. Als je zegt van nou je moet één keer per week solliciteren, dan zeg ik nou doe dat dan alsjeblieft. Maar als je het niet doet, die controles die zijn het wel degelijk. Harm Jan Bonder nou, vertelt verder over de voordelen die uh, 55-plussers uh, uh, hebben. Zo kunnen werkgevers een belastingvoordeel krijgen wanneer ze hen in dienst nemen. Nou, dat belastingvoordeel kan dus oplopen bij een 40 urige dienstverband. Tot wel 7000 euro per jaar voor, uh, voor die werkgever. Ook is er de mogelijkheid voor een 55-plusser om eerst eens ergens op proef dat is te gaan werken. De zogeheten dus proefplaatsing. Met behalve van je uitkering. Maar, staat dat ding over, als dat valt onder een noemen proefplaatsing, dat het na die tijd. Toch een intentie moet zijn, een behoorlijke intentie van die werkgever, om in ieder geval een contract aan te bieden van een half jaar. Anders gaat de proefplaatsing niet door. Mag ik daar ernstig bezwaren tegen maken? Dat mag. Maar ik vind het gewoon schandalig wat er gebeurt. Ja. Het is heel schandalig dat er bedrijven zijn die dus mensen met behoud van uitkering aan het werk helpen, voorlopig dus eerst voor de eerste twee maanden, dan met behoud van uitkering, dan met een half jaar contract. Na een half jaar wordt eruit geknikken, wordt gewoon weer nieuw nagenomen. Via het UWV, UWV draait lekker mee. En doe, helpt ze gewoon mee. Ieder half jaar vliegen er mensen bij dat bedrijf uit. En dat gebeurt iedere keer weer opnieuw. We kunnen het ook positief bekijken, natuurlijk. Dat je, dat je dan wel. Dat je dan. Nee, nee, dat voelt niet zo, dat begrijp ik. Uh, maar dat je dan wel een half jaar gewerkt hebt. Maar we doen ook met bedrijven doen we geen zaken meer. Bemiddeling tussen werkgevers en werkzoekenden is een andere, vaak onderbelichte taak van het UWV. Helga Koops werkt op de afdeling werkgeversdiensten. Een kleine, enthousiaste vrouw, die plezier heeft in haar werk. Ze bezoekt ondernemers en draagt mogelijke kandidaten aan voor een vacature. Zij zorgt ook voor de proefplaatsing, waar zojuist enig tumult over ontstond. Het is een taxibedrijf en daar doen wij ook inderdaad zaken mee. En wat wij doen is inderdaad... ze moeten een taxipas halen. De taxikosten worden betaald door de werkgever. En wij komen ze tegemoet met een stage. Het klopt dat het taxibedrijf mensen ontslaat. En ik ben nu ook in contact met het taxibedrijf. Toevallig heb ik binnenkort een afspraak mee hoe dat precies zit. Want het kan absoluut niet zo zijn... dat wij er tientallen mensen naartoe zouden doen... En op de andere moment terug. Nu moet ik wel zeggen dat de laatste die we geleverd hebben... is vorig jaar augustus. Mm -hmm. We hebben daarna geen mensen van het UWV aangeleverd bij dit bedrijf. Mm -hmm. Omdat we daar ook eerst mee in gesprek willen. Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen dat um, de misbruik... niet in verhouding staat tot, tot Ja, echt. In Emmen zijn de werkcoaches verdeeld over verschillende teams... Jelle Visbeek hoort bij het eerste team. Hij is er voor de werkzoekenden die net werkloos zijn geworden... en begeleidt deze nieuwe klanten in de eerste acht weken. Hij zorgt ervoor dat de klant, zoals dat heet, goed in het systeem terechtkomt. Vaak gebeurt dat via de mail. Hoeveel klanten krijgt u nou per dag? Berichten varieëren van um, nou, soms 100 berichten per dag. Per dag? Per dag. Van nieuwe klanten? Van nieuwe klanten. En dan krijgt u een mailtje binnen en, en dan gaat u ja, gewoon... Ja, er komt een soort mail binnen, wij, wij, wij gewoon gelijk op antwoorden. Dan moet je toch een beetje meer persoonlijk gewoon induiken, zeg maar. En krijgt u hier nou ook, ik zie nog een tweede stoel tegenover u staan. Krijgt u ook nog mensen persoonlijk? Ja, morgenmiddag, of een inloopspreekuur. <laughs> ja, ja gelukkig geluk nog wel. Waarom zegt u gelukkig? Nou, ik vind persoonlijk contact heel erg prettig. En, en, en klanten die komen namelijk ook. Dat vind ik toch een heel, heel duidelijke meerwaarde gewoon hebben hoor. Ja, en dat merkt u? Ja, dat merk ik ook, van beide kanten zelf. Ik word er gewoon blij van, ik klanten ook. Ja. <laughs> in het digitale tijdperk is er toch nog de mogelijkheid... om de werkcoaches persoonlijk te ontmoeten. Net als op alle andere vestigingen in het land... wordt in Emmen elke dinsdag de zogeheten inloopmiddag gehouden. Jelle Visbeek ontvangt Evert, een jonge bouwvakker. Ik heb mij uh, 12 april ingeschreven als werkzoekende. Ja. En, uh, nou, ik heb dan ook mijn cv online gezet op werk.nl... Ja. En uh, nou heb ik de laatste tijd van die taken uh, in het zicht, ja. en, uh, maar er stond er een verlopen taak bij. Ja, klopt. Kan kloppen. Uh, ja, hè? want uh, ik, nou, ik doe altijd mijn best uh, om, om alles zo goed mogelijk te doen. Maar uh, nou, was het was dus een verlopen taak uh, dat mijn cv niet uh, geactiveerd was ofzo. Ja. Alleen uh, ik weet haast van zeker dat ik dat 12 nee, april gedaan. Nee, zal ik even nakijken voor jou Ja? ja? Oké. Okay. Je geeft het even bijzoeken. <clears throat> Deze taak loopt nog. En je moet, je moet gewoon voor 31 mei moet je nog uh, vier sollicitaties doorgeven nog. Ja. Je hebt nog niks gedaan, maar goed, je hebt nog 31 mei de tijd nog. Ik heb uh, wel wat gesolliciteerd. Ja. Alleen, uh, dat was dan niet in mei. Alleen, ik wou hem invullen. Ja. Maar dat uh, kon dus niet. Nee, Het gaat om deze periode. Je moet in de periode van 3 mei ja. tot 31 mei... moet je in deze periode sollicitaties doorgeven. Ja? Nou, dat is geen probleem. En die andere sollicitatie mag je wel doorgeven via een berichtje. Goed. Nou, dat was het. Dat was het. Mijn naam is Albert Santing, werkcoach, werkzoekende dienstverlening bij het UWV in Emmen. Albert Santing is vijftiger en al jaren werkcoach. Op de inloopmiddag, deze dinsdag, komt een 55-jarige man bij zijn bureau. Hij is door het UWV bemiddeld bij een bedrijf dat werkt met gerecyclede kunststoffen. <coughs> Meneer Reuvers, welkom. Wat kan ik voor u doen? Nou, uh, een aantal vragen en opmerkingen. Ik ben sinds um, februari ben ik aan werk bij Inferco. Maar ik heb last van mijn nodigheid. En door man is zo vies en zo smerig en zo benauwd. Ja. Hè? Zoals ik nu uh, vind, ik ik dat door het niveau okay. met die benauwdheid. Ja. Maar wat is goedkoper? Complex... Alleen de vragen ja. zijn. Ja, wat moet mee? Ik bedoel, ik, ik wil zo goed je dan slaag want Van één ben blij dat ik werk heb, natuurlijk. Maar van de andere kant, het is wel je gezondheid. Hè? Ja. Je zit wel met een dilemma natuurlijk. Van, ja. ja. ja maar, kijk, uh, het is mooi wanneer iemand werk heeft, maar als je het ten koste van je eigen gezondheid moet doen, dan ben je straks nog veel verder van huis natuurlijk. ik moet niet zo in dat ik straks met een ding in de neus en aan de lucht zit. Nee. Dat ben nee. ik net naar hem te ongeveer. Maar ik zou het niet het advies geven om ontslag te nemen, dat lijkt nee, me niet verstandig. Nee, nou, dat was ik ook eigenlijk, eigenlijk ook niet van plan, maar ik wil... Uh... Mocht het nou zo zijn dat het te gek wordt, <kijs> ik hoor dat er niet altijd. te <kijs> Nee. Nee, zou ik in ieder geval ziek, gewoon ziek melden bij de eigen werkgever. Dat is eigenlijk het beste advies wat ik in dit geval kan <kijs> geven. Oké. Okay. Ja? U staat hier voor het UWV gebouw, uh, wat komt u hier doen? Waarschijnlijk net als de rest, uh, mijn uitkering aanvragen, dan wel uh, vragen over mijn uitkering stellen. Uh, ben net netwerkeloos geworden? Uh, op 1 mei, jongsleden. En nu staat u hier voor dit gebouw, uh, mm -hmm. u moet verplicht naar een bijeenkomst doen? Ik moet daar verplicht heen, inderdaad. Ja. Welkom allemaal bij het UWV-werkbedrijf. Mijn naam is Janneke Germeraad. Ik ben jullie contactpersoon. Jullie zien mijn naam ook in de wermap. En we hebben hier vandaag een voorlichtingsbijeenkomst over de WW. Een van de belangrijkste verplichtingen is dat je vier keer in de vier weken solliciteert. Een werkgever komt niet bij jullie aankloppen of je bij hun wilt komen werken. Dus dat is de bedoeling dat je daar actief op zoek gaat naar werk. Het is vier keer in de vier weken, dus gemiddeld één per week. En je inschrijven bij vijf uitzendbureaus. Op een duidelijke manier worden de jongeren toegesproken. Ze hebben rechten, maar ook plichten. En daar word je door de UWV-medewerkers ook aan gehouden. Wat moet, dat moet, zeggen ze. Het is een keuze van de politiek. Agneta Meijer is een van de twee jongerencoaches van het UEV in Emmen. Ze begeleidt de jongeren en ze handhaaft de regels. Nou, welkom, ik heb jou even uitgenodigd voor dit gesprek omdat ik heb gezien dat er in een aantal periodes geen sollicitaties zijn doorgegeven via werk.nl Terwijl we dat wel hadden afgesproken tijdens de voorlichtingsbijeenkomst waar je bent geweest Dus ik wil graag even jouw kant van het verhaal horen, even peilen waarom dingen niet zijn gebeurd zoals ze afgesproken zijn uh, en nadat ik dat van jou heb gehoord, uh, zal ik ook moeten gaan kijken of er een maatregel opgelegd moet worden. Okay. Ja, dus dit is echt even het wederhoorgesprek. We hebben wat geconstateerd en willen graag even jouw kant van het verhaal horen. Is goed. Oké, okay. want, hoe, want hoe kan het dat jij dacht dat je niet hoeft te solliciteren? Want je hebt inderdaad de voorlichtingsbijeenkomst ja. gevolgd. Nou goed, ik had aangevuld WW, heb ik later weer aangevraagd. Zo van, nou goed, als ik weer aan het weggaan, heb ik aangevuld WW. Dus ja, dan, waarom moet ik dan solliciteren? Dat hebben we tijdens de voorlichtingsbijeenkomst verteld. Ja. Uh, ja, dus dan verwachten we dat dat goed komt. Hoe kan het dan dat je niet genoeg hebt gesolliciteerd? Ja, of ja, het is te hoge opleiding, wat ze ervoor vragen. Dan denk ja. je van, nou de leuk, daar kan ik wel voor solliciteren. Maar ja, dan vragen ze weer hbo of weet ik van wat. Of dan vragen ze andere eisen hebben ze met certificaten. Nou, dat heb ik ook allemaal niet. Nee? Wat gebeurt er nou? Zullen we even een time-out doen? Ja. <laughs> er is nog wel iets aan de hand volgens mij. Ah, wil je een glaasje water? Nee? Doe maar rustig hoor, pak even maar je, je momentje wat je nodig hebt. Ik ben gewoon... Ik ben twee jaar geleden, ben ik het huis weggelopen, dus ja... Ik had vast contrekt en goed, daar kon ik op, nou, gewoon op privé dan kon ik daar gewoon niet meer terugkomen. Bij het bedrijf waar je destijds werkte? Ja. Wat, waarmee had het te maken? Nou, goed, ik, niet... ik ben omdat ik naar huis ben weggelopen en mijn ouders stonden daar gewoon elke keer dus van, nou ja, goed, dan nemen we hem mee terug naar huis en ik wou dat niet. Okay. En hoe, wat is nu jouw woonsituatie? Ik woon al samen. Je woont samen. Oké, okay, hoe lang al? Uh, ik heb drie maanden in de, de van gezeten. Toen ben ik gaan samenwonen. Ja. Ik woon al, ja, straks in augustus de twee jaar samen. Ja. Dus het is op dit moment even een situatie van... jij bent op zoek naar werk, je vriend die is ziek. Hè? Dus ja. dan heb je thuis ook wat, wat meer te doen ja. misschien. Dus zit je er een beetje doorheen? Dat is het. Ja. Nou, het is maar goed dat je hier eventjes bent. Hè? Dan weet ik tenminste wat er speelt. Wat heb je nodig? Wat zou je graag van ons willen? Ik heb geen idee. Ja, helpt het je bijvoorbeeld als we je even tijdelijk uh, vrijstelling geven van de sollicitatieplicht? Of zeg je, nee, ik wil juist graag heel snel weer aan het ja, werk. Ik ben... gereden, ik ja, ik wil heel graag aan het werk. Financieel, dan krijg je ook gewoon een klap. ja. Ja. Mijn vriend die heeft wel, ja, bijna 300 tot 400 euro minder in de maat. Ja. Nu, door die ziektewet. Ja. Goed. Um, conclusie. <laughs> um, je, hebt, uh, je hebt wel gesolliciteerd in de, in de afgelopen periode, maar... Uh, wel te weinig. Ja. He, je had er uh, vier per, per, per maand moeten doen. En daar komen we niet aan. Uh, dat betekent dat ik je wel een maatregel op moet gaan leggen. Uh, omdat je dus te weinig gesolliciteerd hebt. En normaal gesproken is dat 25% gedurende vier maanden. Dus best wel pittig. Uh, maar ik ga hem verlagen naar 15% voor vier maanden. Uh, wegens de omstandigheden die je net allemaal hebt geschetst. He, dus je krijgt uh, wel een verlaging daarin. Ja? ja? Meer kan ik er niet van maken. Dat is goed. Ja? Allemaal ja, goed. Heb jij nog vragen voor mij? Nee hoor. Nee? Goed. Oké, okay, dan uh, beëindigen we het gesprek. Goed. Me. goed. Ik wil nog wel graag even van jou weten hoe je nu naar huis toe gaat. <laughs> Tot slot man... UWV-medewerker Helga Koops. Zij verwoordt wat de meeste UWV-medewerkers uitstralen. Niet wanhopig worden, maar positief blijven denken. Kijk, als wij al niet meer positief zijn, tuurlijk hebben wij dat ook wel. Hè? Ik bedoel, ik, ik heb ook wel eens van die dagen, denk, vooral als je mensen binnen ziet komen... gisteren was er nog een man die begint aan te huilen, weet je wel. Van, ik wil het zo graag, dat werk, maar het was gewoon niet geschikt voor. Hij was er gewoon echt niet geschikt voor. Nee. Ja, dan, dan, dat zijn mensen van boven de 50 die het niet meer zien zitten. Dat denk ik ook van, ja meneer, heel eerlijk gezegd... denk ik ook nee. dat het voor u niet meer gaat worden. Tuurlijk heb ik dat wel eens. Ja, bij sommige mensen, dan denk ik ook wel van... ja, de kans dat u aan het werk komt, is nihil... En, uh, ja, het maar zijn toch soms... moet hij voldoen aan een aantal eisen. Klopt. Moet hij oh, uh, vier keer per maat solliciteren. Als, als wij al tegen een klant gaan zeggen van ja, dat wordt hem niet... dan wordt het hem zeker niet. Dus je zult hem toch handvatten. Heeft die meneer ook niks aan? Die heeft er niks aan aan iemand die met hem mee huilt, hè, als het ware. Dus wij moeten hem toch... Uh, ja, uh, ook wij moeten hem lichtpuntjes geven van probeer dat eens, kijk daarna. Bericht uit de wereld van de werkcoaches, klantadviseurs en contactpersonen. Het UWV in tijden van crisis was een bijdrage van Gerard Leenders en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster... en de reportage kon worden gemaakt dankzij de medewerking van het UWV in Hogeveen en in Emmen. Wilt u de reportage nog een keer terughoren? Dat kan. Ga dan naar www.vpro.nl slash argos... Daar kunt u ook vriend van Argos worden op Facebook of ons volgen op Twitter. En dan krijgt u elke week informatie over wat u van de uitzending mag verwachten. Wilt u meer onderzoeksjournalistiek? Ga naar investeerinargos.nl Ja... En dit was Argos dan voor vandaag. Volgende week zijn we er weer, zaterdag na het nieuws van 12 uur. En dan gaan we u helemaal bijpraten over securitisaties. O jee, ik dacht al dat ik over dit woord zou gaan struikelen, maar het valt mee. U weet wel, het zijn die slimme constructies van de banken... waardoor we nu in de problemen zitten. Straks Tros in bedrijf met onder meer Ruud Kornstra, duurzaam ondernemer... die zijn mening gaat geven over het deze week gesloten... Energieakkoord. De presentatie is in handen van Niels Heidhuis. Namens Vara, Human Rights. Lieve FGPO. Joris, schreef over Syrië toen het daar nog geen burgeroorlog was.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 Besparen op energie is besparen op uw netto-bijtelling. Want u rijdt een Audi A4i e Edition al vanaf 252 euro per maand. Audi. Voorsprong door techniek. Kom deze zomer naar Deventer. een van de oudste steden van ons land. En met haar vele bijzondere winkeltjes, galeries, boeken en brokanten... de leukste en meest gastvrije winkelstad van Nederland. Kijk op Deventer.nl. De Audi A4i e Edition... Standaard met MMI Navigatie Plus, Xenon en Parkeerhulp, Audi Sound System en nog veel meer. Kijk op Audi.nl. Leonard Cohen. Have... Op 18 september in Ahoy Rotterdam. Met de Old Ideas World Tour. En -da -da. Nu een extra show op 20 september in de Ziggo Dome Amsterdam. Voor tickets en informatie. Kijk op greenhousetalent.com. Hallo.